6 uur. Dit is Radio 1, met Thijs van den Brink. Minister Kamp legt de aanbevelingen over de economie... van het respectabele adviesorgaan WRR naast zich neer. Waarom hoort u zo in Dit is de Dag? Nu is het internationaal met Gert Kluk. Het Internationaal Monetair Fonds stuurt een onderzoekscommissie naar Oekraïne... om het land te helpen bij het hervormen en opbouwen van de economie. De komende dagen proberen onderzoekers van het IMF vast te stellen... hoe Oekraïne ervoor staat... De nieuwe machthebbers die een pro-Europese koers willen varen... zeggen dat hun land door de afgezette president Janukovic is leeggeroofd... en dat buitenlandse hulp nodig is om een faillissement te voorkomen. Het Europese parlement vindt dat Oekraïne op termijn kan toetreden tot de Europese Unie. De Europarlementariërs zeggen verder dat Oekraïne nog steeds een handtekening kan zetten onder het handelsverdrag. Janukovic weigerde in november op het laatste moment de overeenkomst met de EU te tekenen. De afgezette president zit inmiddels in Rusland, zo bleek vanmiddag... De laatste dagen was Janukovic spoorloos. Bij aanslagen in Iraakse hoofdstad Baghdad zijn zeker 31 doden gevallen. De meeste doden vielen bij een markt voor tweedehands motorfietsen... in het oosten van de Sjaïtische wijk Sadr City. De bom zat verstopt in een motorfiets. Zeker 17 mensen kwamen om het leven en tientallen mensen raakten gewond. Op een andere plek in Sadr City ontploft een bom... die was vastgemaakt aan een minibus. Op een pluimveebedrijf in Zwifterband in Flevoland... is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een milde variant de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De veehouder die heeft uh, ziekte geconstateerd onder zijn pluimvee... en uh, die heeft uh, monsters ingestuurd bij de gezondheidsdienst... en uh, daar is een verdenking voor uh, vogelgriep uitgekomen. Omdat het virus kan muteren tot een gevaarlijke variant... worden alle 40.000 legkippen op het bedrijf voor de zekerheid afgemaakt. In de buurt van het bedrijf geldt een vervoersverbod... voor pluimvee, eieren en pluimveemest. Er liggen geen andere pluimveebedrijven in de omgeving. De Britse Geheime Dienst heeft tussen 2008 en 2010 van miljoenen internetgebruikers webcambeelden verzameld en opgeslagen. Dat heeft de Britse kant The Guardian bekendgemaakt op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden. Van webcamgesprekken via Yahoo werd elke vijf minuten een beeld opgeslagen. De bedoeling was om terreurverdachten te vinden op basis van gezichtsherkenning. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst, NSE, was betrokken bij het verzamelen van de gegevens. Yahoo zegt woedend te zijn over de spionage. De failliete juweliersketen Siebel wordt overgenomen door een Russisch bedrijf, Moscow Jewelry Factory, dat 280 winkels in eigen land heeft. De curator van Siebel. Er zijn nu nog twaalf winkels die onder onze regie doordraaien tot en met zaterdagavond. Dan worden ze eigenlijk zondag overgedragen, moeten geteld worden, met dat soort dingen. De Russen komen volgende week naar Nederland weer een hele organisatie op te zetten. Maar zo snel mogelijk, zeg binnen een dag of veertien, moeten de winkels weer open gaan. De Russen willen Sibel binnen drie jaar uitbreiden tot een keten van zestig winkels. Een man uit Almere heeft na een Facebook-actie een donornier gevonden. Hij plaatste een paar dagen geleden een oproep op Facebook... omdat zijn eigen nieren niet meer werken en de tijd dringt. De man van 47 is, naar eigen zeggen, oversteld met reacties... mede dankzij de media-aandacht na zijn oproep. 35 mensen zouden bereid zijn om een nier aan hem af te staan. Hij heeft uiteindelijk gekozen voor een nier van een vrouw uit Beek. De twee hebben intussen contact met elkaar gehad, zegt de man. Deze persoon is serieus en... Uh... De man staat er ook achter. Die kwam zelfs met het, uh, met het voorstel. van: uh, hey, Je hebt toch bloedgroep, oh, laten we deze man helpen. Ja, dat gaan we doen. Die mensen zijn zo nuchter. Uh, het, is, het, is, het, is, het is onvoorstelbaar. Nou, het weer in het midden en oosten bewolkt. En nog wat regen. In het westen geleidelijk opklaringen. Vanavond en vannacht wordt het overal droger. De wind neemt flink af in kracht. Verder kans op wat nevel of mist. Morgen bewolking en soms zon, het wordt dan s middags 9 graden. Later in de middag in het zuiden wat regen. In de avond trekt de neerslag naar het midden en noorden met verkeersinformatie. Wij drukken avondspits ondanks de voorjaarsvakantie. Zeker rond Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende zaken. Ten zuiden van Rotterdam op de A15 richting Gorkem staat file bij knooppunt Vaanplein. En dat komt omdat daar de verbindingsweg dicht is naar de A29. Omrijden dat kan via de A16, maar niet filevrij. Op de A10 zuid richting Den Haag... staat file voor knooppunt Amstel 4 na een ongeluk. De rijstroken zijn weer open... En op de A12 van Utrecht naar Den Haag was ook een aanrijding bij Noodorp. Daar staat nog 5 kilometer via de weg weer vrij. Zo in Dit is de Dag. Hoe effectief is de campagne van Greenpeace... tegen Head and Shoulders? Als ondernemer weet u hoe het kan gaan met medewerkers. Ze komen, Hoi. maar ze kunnen ook onverwacht weer gaan. Doei. En als ze gaan, nemen ze de auto van de zaak dan mee... of blijft u ermee zitten. Om dat te voorkomen heeft Toyota Flexlease... Met Toyota Flex Lease kunt u leasecontracten aanpassen of opzeggen zonder extra kosten. Meer weten over flexibel leasen van Toyota? Kijk op AutoVoorderzaak.nl. Zondag 6 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren City run. Hardlopen in Hilversum Mediastad. Ga voor alle informatie en inschrijven naar spierenvoorspierencityrun.nl. Schrijf je nu in. Dan loop jij zondag 6 april ook mee. Flexlease bijvoorbeeld de Toyota Yaris. 14% bijtelling voor uw werknemers, alle flexibiliteit voor u. Flexlease van Toyota. Kijk op autovoordezaak.nl. Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. Om het tropisch regenwoud op Sumatra te beschermen... is Greenpeace een campagne tegen Head and Shoulders begonnen. Collega Renze Klamer zocht uit hoe effectief deze uitgesproken campagnes zijn. En vandaag verdedigt cultuurtheoloog Frank Bosman de stelling... onze kritiek op het homofome Oeganda is selectief. Als u iets kwijt wilt, stuur dan een Twitterbericht met de hashtag DDD. Mag een universiteit een promovendus verbieden in zijn dankwoord naar God te verwijzen? Dat gebeurde op de Wageningen Universiteit. En we gaan erover praten met de godsdienstwetenschapper Ernst van de Hemel. Goedenavond, hartelijk welkom. U werkt aan de Universiteit van Amsterdam, net als Wageningen, een niet-religieuze universiteit. Hoe zit het op uw universiteit? Mag uh, het daar? Ik ben postdoc-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Trouwens. Utrecht, excuus. Ja? Um, nou, wat, ik ben gepromoveerd in de, in, in, aan de UvA. En ik heb in mijn dankwoord uh, mijn vriendin bedankt wat ook een soort van, uh, van liefde is die weinig te maken heeft... wellicht met het, uh, met het academische werk. Ja. En mij is toen verstaande gegeven dat, het, dat je je wel moet richten... op de connecties met het wetenschappelijke werk. Oké, okay, dus je vriendin mocht eigenlijk niet. Of had zij een uh, relatie met jouw wetenschappelijke werk? Ja, nou, zij is mijn steun toeverlaten en toeverlaten uh, en wij praten er veel over. Dus dat je mag. ziet al gelijk dat de grens heel moeilijk te trekken is. Van, nou ja, zijn je vrienden met wie je gesprekken voert over je wetenschappelijk werk? Is dat onderdeel daarvan? Is je inspiratiebron Is dat onderdeel van je wetenschappelijke werk? Dus die grenstrekken is nog niet zo makkelijk. Nee, maar uiteindelijk dit... mocht jij je vriendin bedanken. Ja, Ja, ja, ja. ja. ja. Goed, we gaan er straks uitgebreid over verder praten. Julia Sermjagina, u doet regelmatig zaken in Oekraïne. Goedenavond. Ja, goedenavond. U bent er zelfs geboren, maar later grotendeels in België opgegroeid. Dat klopt. U was ook in de Oekraïnse hoofdstad uh, toen de rel op het plein uitbarsten. Uiteindelijk moest u zelfs vluchten uit uw kantoor, we hebben we ons laten vertellen. U bent nu weer terug in België. Wanneer besloot u dat u daar niet meer kon blijven? Ja, dat scheelde maar een kwartier. Ik heb een tip gekregen van de oppositie dat ik moest vluchten. Uh, en ons kantoor uh, was een kwartier later in brand. Dus alles wat we hadden opgebouwd hadden in vier jaar tijd in Oekraïne is in vuur en vlam opgegaan. Ja, dat was vorige week. Oekraïne heeft sinds vandaag een nieuwe interim regering. Ja. regering maar de rust is nog lang niet weergekeerd. Laten we even luisteren. De spanning in Oekraïne loopt op tientallen gewapende mannen. We hebben verschillende overheidsgebouwen op het Oekraïense schiereiland de Krim bestormd. De Russische vlag wappert provocerend op het parlementsgebouw van de Krim. Ze willen niets te maken hebben met de machtsovername in Kiev. Oekraïne heeft een nieuwe coalitie die een pro-Europese koers wil varen. De explosieve situatie op de Krim wordt de eerste grote uitdaging voor de nieuwe regering. De afgezette president Yanukovych van Oekraïne zit in Rusland. Hij heeft Moskou gevraagd om zijn veiligheid te garanderen en de Russen hebben dat toegezegd. Russische persbureaus, zei Janukovic... dat hij nog steeds de rechtmatige president is... en dat alle beslissingen die worden genomen in Kiev... illegaal zijn. Ja, u volgt alle ontwikkelingen op de voet. Bent u op uh, zakelijk gebied blij dat de interimregering... die vandaag officieel is goedgekeurd... een duidelijk Europese koers uh, vaart? Uh, ja, toch wel hoor. Um, dus de premier nu die wij gezien hebben... Um, die heeft toch een zeer grote ervaring achter de rug. Um, ik ben blij dat er IMF. Uh, richting Oekraïne vaart, ja. uh, het is zeker nodig. Ik bedoel, Oekraïne moet volgende maand de lonen en de pensioenen betalen... en dat kunnen ze momenteel niet meer. Dus deze rellen hebben toch veel, uh, voor heel veel economische problemen gezorgd in Oekraïne. Oké. Okay. Straks, na half zeven, praten we met u verder. Dank. Het kabinet trekt zich niet aan van een 442 pagina's... Tellend kritisch rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbedrijf, afgekort de WRR, over hervormingen van de economie. Omdat lage landen zich ontpoppen tot innovatielanden, moet onze kennis-economie een flinke update krijgen, vindt de WRR, anders gaan we achterlopen. Aan de telefoon is minister Kamp van Economische Zaken. Goedenavond. Goedenavond. U heeft de kritiek van de WRR grotendeels naast u neergelegd. Hebben we volgens u geen update nodig? Nou valt wel mee. We hebben vandaag een brief naar de Kamer gestuurd. Een brief waarin we aangeven dat we het eens zijn met de WRR. Om um, um, ons uh, geld ook in de toekomst in Nederland te kunnen verdienen... dat we uh, goed moeten kunnen concurreren op de wereldmarkt. En dat betekent dat we met z'n allen wendbaar moeten zijn. We moeten innovatief zijn. We moeten inspelen op de kansen die zich in de wereld voordoen. De WRR geeft daar een aantal aanbevelingen voor, voor wat betreft onderwijs... en ook voor wat betreft ons bedrijvenbeleid. Mm. Die komen voor een deel overeen met wat we doen. En voor een ander deel denken we dat we zeker dingen kunnen verbeteren. En die gaan we ook doen. Ja. Het Polen-model, dat staat innovatie in de weg, zegt de WRR. Waarom klopt dat niet volgens u? Nou, ik denk dat het Polen-model toch in ieder geval ervoor gezorgd heeft... dat de huidige positie die Nederland heeft een sterke positie is. Wij kunnen zeggen dat de dingen niet goed zijn in Nederland. Maar het is toch heel goed vast te stellen... hoe hoog onze welvaart is, hoe groot onze export... hoe goed onze bevolking opgeleid is. Er zijn veel dingen in ons land goed gegaan. En ik denk dat dat zeker ook voor een deel... aan de samenwerking met werkgevers en werknemers te danken is. Ja, maar Wat we snel... aan doen zijn nu... Wat we nu aan het doen zijn is dat poldermodel eigenlijk verbreden. Dat hebben we het meest recent gedaan bij het energieakkoord... waarbij we ook de milieubeweging betrokken hebben. Ja. Um, ook de producenten van elektriciteit. En we hebben een heel, heel breed draagvlak gezocht... breder dan de, oorspronkelijk de polder was... om te zorgen dat uh, dat wat we in de politiek hebben afgesproken... ook in de werkelijkheid van iedere dag daar gemaakt kan worden. Ja, de WRR zegt ook, u steunt een aantal sectoren, topsectoren genoemd. Daar geeft u ja. extra geld aan, maar dat is een beperkt en misschien wel ten onrechte beschermd clubje, zegt de WRR. Innoverende nieuwkomers die profiteren nauwelijks mee van dat geld. Nou, laten we eerst vaststellen dat ons algemene bedrijvenbeleid... waar alle bedrijven voor een namerking komen... dat daar uh, 2 miljard per jaar in omgaat. In het uh, topsectorenbeleid, al met al gaat er aan overheidsgeld... een miljard per jaar in om. Maar die topsectoren, dat zijn de 9 sectoren die met elkaar... 96% van alle innovatie in Nederland voor hun rekening nemen... en die sterk staan in de wereldmarkt. En wat wij zeggen is dat uh, die sectoren van de Nederlandse economie... die sterk in de wereldmarkt uh, kunnen concurreren... als je die nog sterker maakt, dan trekt dat de hele economie met zich mee. Uh, en ik denk dat we allemaal weten dat we op het punt van uh, voedselvoorziening... het punt van waterveiligheid... maar ook het punt van ja. het produceren van chipsmachines... dat we de wereld veel te bieden hebben. En uh, nou, dat moeten we proberen nog sterker te maken. Maar nieuwkomers profiteren niet mee, zegt de WRF. Nou, we zijn, drie jaar geleden hebben we dat uh, topsectorenbeleid uh, ontwikkeld. Vooral ons gericht op de concurrentie op de wereld maakt. Eigenlijk ook wat uh, de WRR uh, zegt. En uh, dus sinds een jaar dat, dat uh, beleid uh, in uitvoering, uh, alle kennisinstellingen, alle universiteiten en alle bedrijven die ermee te maken hebben, die zeggen ga er vooral mee door. En wat wij proberen is um, daar steeds meer RKB-bedrijven bij te betrekken. Dat lukt. Inmiddels um, is het aantal bedrijven dat bij de sectoren betrokken is... al gegroeid tot uh, zo'n 50 hmm. En alle bedrijven die erbij betrokken zijn... die halen ook in, in meer dan 90 van de gevallen... echte innovatie hmm. uit die samenwerking... die ze binnen die topsectoren kunnen realiseren. Dus de kritiek van de WR klopt niet, zegt u? Nou, er staan heel verstandige dingen in het rapport. We zijn ook blij op met... Op dit punt, uh, bedoel ik? Ja, we zijn blij met wat ze zeggen, namelijk dat je in de toekomst op een uh, wereldmarkt die steeds uh, moeilijker wordt, uh, echt hard moet concurreren. Ja. Maar onze uitgangspositie in Nederland is goed. En ja. de dingen die we kunnen verbeteren, die gaan we graag ook met gebruikmaking van adviezen van de WRR verbeteren. Maar welk advies zegt u dan, dat, hebben we, dat hadden wij nog niet gezien, daar hebben zij ons de ogen voor geopend? Nou, ze hebben uh, aangegeven dat uh, ons, onze ambitie voor wat betreft een leven lang leren die we al tientallen jaren in Nederland hebben... dat we daar eigenlijk te weinig voort boeken. Wij okay. moeten zorgen, en dat, dat doen we ook... We moeten zorgen dat we de bedrijven en de onderwijsinstellingen... permanent laten samenwerken. Als de, de, de kinderen op school zitten... dan moeten de bedrijven helpen om te zorgen... dat die opleidingen kans zijn. Maar zijn de jonge mensen eenmaal opgeleid... en gaan ze werken in het bedrijfsleven dan moeten die rollen ook bij die bedrijven betrokken worden... omdat je je hele leven moet zorgen als werknemer... dat je je kennis op peil okay. houdt en dat je waardevol blijft voor een werkgever. En dat, dat wisten we al wel, maar de WRR helpt ons... om dat ons weer goed te realiseren en het ook echt te gaan doen. Ja, en dat ook te onderbouwen. En uh, dat is een, een mooie steun in de rug die we ja. kunnen gebruiken... zoals er meer nuttige dingen in het rapport staan. Minister Kamp, dank u wel. Graag gedaan. De Dag van Renze. Ja, Greenpeace en Head Shoulders hebben een paar keer geroepen in één zin. Wat is er aan de hand, uh, Rens Ja, Greenpeace heeft de aanval eigenlijk nogal hard geopend op het shampoo merk Head Shoulders. Onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Procter Gamble. Een beetje vergelijkbaar met Unilever, maar dan nog veel groter inuit Amerika. En het punt van Greenpeace is dat voor de palmolie in deze shampoo... regenwoud wordt verwoest in Indonesië. En daardoor worden allerlei diersoorten bedreigd. Bijvoorbeeld de Sumatraanse tijger, daar leven er nog 400 van. Allemaal in die regenwouden daar. En die worden allemaal gekapt daar voor de productie van de palmolie. In de poster van Greenpeace zie je een kaalhoofd onder de en dan zie je van het hoofd zie allemaal stukjes oerwoud afglijden. En de slogan is, Head and Shoulders was meer weg dan alleen roos. Namelijk maar ja, ook uh, regenwouden. Precies, ook dat ja. oerwoud. Maar de vraag is, is zo'n reclame nou wel effectief? En sowieso, er zijn natuurlijk wel honderd milieuproblemen... die je als Greenpeace kunt adresseren. Dus ik vroeg aan heel de sloot van Greenpeace... waarom nou juist zo hard op Head and Shoulders? Toen we hebben natuurlijk de afgelopen maanden contact gehad met Procter Gamble... hebben we op allerlei mogelijke manieren geprobeerd hen te overtuigen... dat zij de link tussen ontbossing en producten moeten stoppen. En zij zijn daartoe tot op heden niet bereid. U zegt, we zijn in gesprek gegaan ook met Procter Gamble. Wat was hun reactie dan precies? Nou, Procter Gamble uh, is lid van de RSPO. Dat is een organisatie die bezig is om al die te verduurzamen. En zij zeggen, of ze verschuilen zich een beetje achter die RSPO zeggen wij gaan dat allemaal goed oplossen. En die RSPO is gewoon nu nog niet voldoende. Maar daar verschuilen ze zich nog wel achter. Ja, de doelstelling van, van dat Procter Gamble is ook echt om in 2015 alle palmolie duurzaam te verkrijgen. Maar daar zijn ze niet tevreden mee, Greenpeace. Want veel andere leveranciers die doen dat nu al lang. En ze pakken dus echt actief head en shoulders aan. En ik vroeg me opeens af, mag dat eigenlijk wel in Nederland? Zeg maar, gewoon ongeremd reclame maken waarin je een specifiek merk... Echt gewoon ja, een beetje afzijkt, echt schade aanricht. En dat voeg ik eerst even aan de reclamecodecommissie. Maar die gaan eh, eigenlijk alleen over de vraag of uitingen in zo'n reclame... een klein beetje op de waarheid eh, gestoeld zijn. En het gebruik en eventueel aantasten van een merknaam... zoals nu Head Shoulders, dat is een zaak voor merkrechtenadvocaat. Dus ik vroeg reclamerechtenadvocaat Daniel Haijen... of Greenpriest dit zomaar mag doen. Dit is echt een clash tussen merkrecht en uitingsvrijheid. En dat is een juridisch schemergebied. Als merkhouder kun je optreden tegen gebruik van je merk als dat gebruik... ...afbreuk doet aan de reputatie van je merk... ...tenzij er een zogenaamde geldige reden is... ...voor het gebruik door een derde. En dat is een enorme academische discussie nu... ...of die uitingsvrijheid als geldige reden zou kunnen gelden. En inmiddels uh, zijn uh, de geleerden er wel ongeveer uit... Dat dat, ...dat dat kan, dat die uitingsvrijheid onder de geldige reden valt... ...en in het algemeen trekt de uitingsvrijheid dan aan het langste eind... ...mits uh, met natuurlijke heeft. Het is een beetje technisch, maar het komt op neer. Het is dus ook een beetje een grijs gebied. Dus je zou zeggen ook een kans voor Procter Gamble, merk achter de shampoo, om eh, zich te verdedigen, rechtszaak aan te spannen tegen Greenpeace. Of toch misschien niet? Dit soort dingen, dat is natuurlijk een afweging... waar je ook publicitaire aspecten bij moet betrekken. Hè? Ook als Greenpeace een punt heeft... dan wil je daar niet te veel aandacht op vestigen als bedrijf. Ja. Maar als ze maar wat roepen... of als er gewoon echt te weinig steun is voor deze uiting in de feiten... dan moet je toch overwegen om er een zaak van te maken. Als je fout zit, dan moet je niet gaan proberen... om dat via de rechter recht te breien. Dat zou ik niet adviseren. Nee, beter geen rechtszaak. En dat Procter Gamble heeft nog niet gereageerd. Dus het lijkt erop te duiden dat uh, Greenpeace wel degelijk een terecht punt heeft. En dit soort reclames kunnen dus echt effectief zijn. Kijk maar naar wakker dieren. Hey, iedereen kent nu die term plofkip, waarmee zij toen een tijdje geleden naar buiten traden. Maar over de vorm van deze reclame van Greenpeace, specifiek die poster... is vaktechnisch gezien niet iedereen bepaald even enthousiast. Luister maar eens naar Juri Jansen, creative director... van een toonaangevend reclamebureau Rorda. Ik vond het een uh, nogal ouderwetse advertentie van Greenpeace. Het is een beetje in elkaar geknutseld en geknipt en geplakt. En als het gaat om de slogan... Head and Shoulders was meer weg dan alleen roos? Ja, nou eigenlijk als ik kijk naar de kopie, dan denk ik dat het een, een sterker headline dan de visual uitbeeldt. Kan zo'n reclame effectief zijn? En is dan het beoogde effect ook een reactie van zo'n productiebedrijf? De doelstelling is natuurlijk gewoon onder maatschappelijke druk... Op zo of zo'n adverteerder of zo'n producent te verhogen. En ik denk zeker wel dat ze hier iets mee moeten gaan doen. En was het niet beter geweest om bijvoorbeeld net als bij... De campagne ooit van Wakker Dier, de plofkip, om ook in dit geval een krachtterm te kiezen: killer shampoo of vuile shampoo. In dit geval vind ik, het en shoulder was meer weg dan alleen een roos. Vind ik dan best wel een goed gevonden tekst. En het is jammer dat het ze het letterlijk hebben verbeeld. Het was een reclame met potentie, maar hij is gewoon slecht uitgevoerd. Dit lijkt toch meer op een advertentie van iemand van het Graafsyceem in elkaar gezet. Ja, zoals we de volgende keer even Jurie willen bellen. Hij heeft overigens zelf ook het Graafsyceem gedaan, nou, zijn nou, er nog nou nou de afloop. Wat ja, is dus, probleem dan. Ja. Maar goed, slecht uitgevoerd of niet? Ze hebben deze campagne echt internationaal uitgezet over de hele wereld. Dus de druk op dat bedrijf, and Gamble, Procter and Gamble, om te reageren, is wel heel erg groot. Dus misschien nog geen mooie poster, maar waarschijnlijk wel een hele effectieve campagne van Greenpeace. Dit was de dag waarop bekend werd dat steeds meer meisjes kiezen voor een carrière in de techniek. Vorig jaar schreven zich 20% meer vrouwelijke studenten in voor een beta-studie dan in 2012. Dit soort acties op middelbare scholen hebben dus hun vruchten afgeworpen. We gaan dan naar een bedrijf in de regio, een beta-technisch bedrijf. De meisjes worden dan rondgeleid en aan de slag gezet door vrouwelijke medewerkers... die dan natuurlijk vertellen hoe leuk het is om te werken in de beta-techniek. Dit was de dag waarop de militairen van de Van Gent-kazerne te horen kregen... dat ze in Rotterdam mogen blijven. Eerder dreigden de mariniers te moeten verhuizen naar Vlissingen... vanwege bezuinigingen bij Defensie. Een mooie ochtend voor de Rotterdamse militairen. De geschiedenis is aardig uh, lang en uh, mooi geweest... wat wij hebben gedaan uh, met Rotterdam en Rotterdam met de mariniers. Dus uh, ik denk dat het goed is dat uh, de kazerne in Rotterdam blijft. Dit dus was de dag waarop Francesco Schettino, kapitein van de Costa Concordia, terug was op het wrak van, cruise, van het cruiseschip. Schettino staat terecht voor doodslag in het veroorzaken van een scheepsramp twee jaar geleden. Allemaal met de Red We Er lag een eilandje in de buurt en daar zijn we naartoe gevaren. Ja, daar hebben we uren uren uren op het land uh, gepivert. Ja, ruim een week geleden werd Jorrit Bergsma en Sochi Olympisch kampioen op de 10 kilometer. En vanavond rijdt hij voor het eerst sinds dat succes weer een marathon. Dat gebeurt in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Jorrit, goedenavond. Goedenavond. Je hebt de afgelopen dagen veel huldigingen achter de rug. Heb je je bed eigenlijk al wel goed gezien? Ja, vannacht heb ik voor het, voor het eerst weer een uh, echt goede nacht gedraaid. Dus uh, ja, dat was wel even nodig. En is dat genoeg om vanavond 125 rondjes goed te kunnen schaatsen? Ja, ik ja, denk het wel. Ik denk het wel. Ik heb inderdaad een paar dagen niet op het ijs gestaan. Uh, en uh, ja, veel hulp gehad veel drukte. Maar gisteren uh, is gisteren weer helemaal op het ijs gestaan en uh, ja, dat viel maakt niks tegen. Dus nee, uh, dat ging alles wel. het wel. Ja. En is het lastig om weer om te schakelen vanuit de Olympische sfeer of zeg je, dat maakt me helemaal niet uit hoe de sfeer is. Als, er, als ik ijs zie en ik heb schaatsen, dan ga ik als een speer. Uh, nou ja, Ey, vanavond is het een marathon, dus dat is weer uh, ja, heel wat anders dan het lange baan schaatsen. Dus uh, ik heb sowieso uh, heel erg zin in om, uh, om weer een marathon te rijden. Dus uh, dat doe ik heel graag en uh, ja, lange tijd niet gereden. Dus uh, ja, ik heb vooral zin erin. Ja. Nou is het in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat is een baan die daar speciaal is neergelegd. Wat vind je van die omgeving? Ja, ik, ik vind het al wel mooi. Uh, sowieso, uh, we rijden wel regelmatig een marathon uh, in Assen, uh, in, uh, in Amsterdam bedoel ik, op de Jaap Ja. En dat, dat is altijd ook een uh, geweldige sfeer. En, uh, ja, ik hoop dat het hier ook een beetje te zien. Maar uh, ja, ik ben er nog niet geweest, dus uh, ja, ik ben uh, heel benieuwd naar haar. En heb je al veel reacties gekregen op je medaille van de collega's uit het Marathon -peleton? Ja, Ja, ook best wel veel inderdaad. Het zijn allemaal uh, ja, heel, uh, heel trots dat ik dat, uh, als marathonschap dit heb geïnteresseerd. Dus, uh, heel veel positieve reacties uit, uh, uit de Marathon. En zitten er veel collega's bij die zeggen, als jij het kan, kunnen wij het ook. We gaan ook mee over vier jaar? Uh, nou, dat heb ik nog niet gehoord eigenlijk. <laughs> maar uh, ik denk dat er wel potentie uh, in zo'n jongens zit uh, van de Maru. Ja, dus je gaat ze wel warm maken om dat ook te gaan doen. Heel veel succes uh, vanavond in Amsterdam. Zeg het maar. Zeggen wij vandaag tegen cultuurtheoloog Frank Bosman. Zeg het maar. Op welke stelling uh, ga jij verdedigen vanavond, Frank? Nou, onze kritiek op het homofome Uganda is selectief. He, er zijn enorm strenge anti-homo-wetten aangenomen in Oeganda. Uh, op uh, homoseks staat enorm lange gevangenisstraffen. En ook als je zelf tussen haakjes en keurige heteroseksueel bent... dan moet je zelfs jouw homoseksuele buren, vrienden en collega's aangeven... omdat je anders ook gestraft kan worden. Ja, daar is veel commotie over. Nederland <lacht> heeft de ontwikkelingsrelatie ja. met het land ook beëindigd. Ja. Of stopgezet in ieder geval. En jij zegt dat het selectieve verontwaarding. Ja, dus ik, ben, ik vind het terecht dat we daar uh, kwaad over zijn met z'n allen. Hè, want uh, die wetten daar zijn draconisch... en daar moeten we met z'n allen ook inderdaad wat van zeggen. Maar ja, aan de andere kant, wat is een beetje het criterium... om wel of geen ontwik ontwikkelingshulp te gaan geven? We hebben ook allerlei contacten met Rwanda, Mozambique en Ethiopië. Uh, Jemen, een fragile rechtsstaat... Uh, waar homoseksualiteit ook verboden is... waar ook strenge straffen op staan. Bang. Dus wat is nou het criterium... om wel of geen ontwikkelingshulp te verlenen? En die nadruk die op dit moment in het publieke debat gelegd wordt... op die uh, rechten van homoseksualiteit... vind ik eigenlijk een beetje onmerkelijk. Ik, ik, hou, ik hou ook nog even Sochi aan... en de mensenrechten-discussie die we daar gehad hebben... die eigenlijk ook draaide om uh, rechten voor homoseksuelen... En het lijkt een beetje of in ons modern uh, bewustzijn. Uh, de volledige acceptatie van homoseksualiteit. een soort lakmoesproef is voor echte beschaving. Ja. Dus de volledige acceptatie trekt een grens tussen groepen, regeringen, religies. die wel beschaafd zijn, volledige acceptatie. en die onbeschaafd zijn, geen acceptatie of verminderde ja, acceptatie. Vind je dat een rare uh, criterium? Maar op zich snap ik wel dat je dat als criterium neemt. ik vind het ook best een criterium waar iets voor te zeggen valt. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer criteria te formuleren... of je wel of geen ontwikkelingshulp wil geven. Ik noem maar een paar. Uh, hoe, hoe ze met natuur omgegaan wordt. Hoe het onderwijssysteem is. Stabiliteit van de rechtsstaat. Uh, vrije pers. Uh, vrijheid van meningsuiting. Uh, vrijheid van godsdienst. Uh, je kan een hele hoop criteria bedenken. Ja, waar, waar je dan een land langzaam moet meten om te kijken of ze wel... Voldoende aan onze voorwaarden voldoende om hulp te krijgen. Ja, precies. Wat ja. zou jouw persoonlijke lakmoesproef voor beschaving zijn? Nou, dat, dat, vind ik, dat vind ik heel erg moeilijk. Maar als je me zo vraagt dan. Zou ik zelf zeggen dat ik de vrijheid van meningsuiting heel erg belangrijk vind. En dan bedoel ik zo uitgebreid mogelijk zeggen wat je wil. Je ook verenigen in clubs die dat mogen zeggen. Alle standpunten mogen uitdragen. Je kunt het ook verbreden naar de vrijheid van godsdienst. Dat je mag beleiden. Godsdienst mag beleiden die je zelf vindt. Dat vind ik een heel belangrijk criterium. Ja, en als je dan die homo wetten daar langs zou leggen. Dan zou je kunnen zeggen er zijn landen denkbaar waarin je wel vrijheid van meningsuiting hebt. En homoseksualiteit toch verboden is. Ja, dat zou, dat zou ik me kunnen voorstellen, maar dan mag je er in ieder geval over praten. Dan mag je in ieder geval als pressiegroep je best doen om via democratische weg die wetten te veranderen. Nee. Je noemt vrijheid van godsdienstuiting, dan zou je kunnen zeggen, landen die christenen vervolgen, die moet je geen hulp geven. Is dat wat je zegt? Uh, nou, ik kan me best voorstellen dat je dat mee laat wegen als criterium. We weten dat er wereldwijd uh, een hele hoop uh, moslims... maar ook een hele hoop christenen worden vervolgd... omwille van hun, hun geloofsovertuiging. En ik vind dat zeker een net zo belangrijk criterium... als de acceptatie van homoseksualiteit. Dat maakt toch ook uit waar die ontwikkelingshulp naartoe gaat? In dit geval specifiek de hulp aan justitie is, is ontzegd... vanwege ook dat justitie dan die, die, die web moet gaan navolgen. Ja. Dat is toch eigenlijk criterium? Dat, waar gaat die hulp naartoe en heeft dat te maken met wat er in zo'n land mis is? Ja, dat, dat op een technisch ge gebied heb je daar denk ik ook wel gelijk in. Alleen als je gaat kijken hoe die discussie en de beeldvorming... op dit moment in de media plaatsvindt... wordt dat onderscheid niet gemaakt. En lijkt het, lijkt het... alsof uh, homoseksualiteit het enige, zeg ik voorzichtig... criterium is voor het wel of niet toekennen van ontwikkelingshulp. En daar wil ik nog wel een paar vraagtekens ja, bij hemel. Ja, wat, wat, wat ik eigenlijk ook wel... Ik zie ook wel dat een soort van problematische inconsistentie hierin, hoor. Want er wordt bijvoorbeeld een uitzondering gemaakt voor uh, homoseksuele vluchtelingen uit, uh, uh, uit dat gebied. Terwijl tegelijkertijd andere vluchtelingen het in Nederland heel zwaar hebben. Dus ja. er zijn, worden selecties gemaakt. Maar wat ik tegelijkertijd problematisch vind aan zo'n redenering... is dat zoiets mij geen rechtvaardiging lijkt om inderdaad de politieagenten te betalen... indirect of direct in dit geval, die deze vervolging uit gaan voeren. Dus uh, al, in, zo, zo erin, al maakt het onderdeel van een soort van tegenstrijdig uh, complex van, uh, van waarden. Dan nog is het dit moment is het een ontwikkeling in Oeganda gaande... en is het dus klaarblijkelijk mogelijk om die financiering stop te zetten. En dat lijkt mij een goed, een goed geval. Dus ja, dat, dat zou natuurlijk dan wel gelijk een, een uitdaging moeten zijn... om uh, allerlei andere landen waar we ook ontwikkelingshulp naartoe uh, sluizen... ook langs een, een aantal medelatten te leggen... om te kijken of het ook nog steeds terecht is. Dus ik noem alleen nog maar even Jemen... Waarop homoseksualiteit volgens mij zelfs de doodstraf staat. Dat is nog even net een klein stapje erger dan in Oeganda. En daar hebben we wel een ontwikkelingsrelatie mee. En daar mee. hebben we een ontwikkelingsrelatie mee. Oh ja. Dus dan moet je eigenlijk een heel nieuw kader ontwerpen. Ja, maar dat is een ander punt dan het, dan het bekritiseren van de interventie in uh, ontwikkelingssamenwerking in Oeganda. Dat is eigenlijk, ik zou het helemaal met je eens zijn als je zegt prima, dit is een begin, maar laten we ons niet, niet voor de gek houden, er is meer werk, uh, ik ben, meer ik, werk voor nou, de boel. Daar ga, ga ik je mee. Ik vind het een heel goed, uh, goede stap van Nederland dat ze die ontwikkelingsrelatie met Oeganda opnieuw uh, onder de loep genomen hebben. Dat vind ik, vind ik heel goed. Maar Alleen ook met landen juist. die christenen vervolgen en met andere landen die homo's uh, vervolgen. Ja. ja. Oké. Okay. Je punt is helder, dankjewel. Graag gedaan. Straks, naar half de Wageningen Universiteit over het verbieden van een dankwoord... in een proefschrift waarin naar God werd verwezen. Vado, een krachtige voorstelling van het Internationaal Danstheater... met live muziek van Carla Pires. maart te zien in het De La Mar Theater Amsterdam. Daarna op tournee door Nederland. Kijk voor de speellijst op internationaaldanstheater.nl. Een zakelijke auto die kracht uitstraalt...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 De Britse geheime dienst heeft tussen 2008 en 2010... van miljoenen internetgebruikers webcambeelden verzameld en opgeslagen... meldt de Britse krant The Guardian, die het heeft van klokkenluider Edward Snowden. Van webcamgesprekken via Yahoo werd elke vijf minuten een beeld opgeslagen... en de bedoeling was om zo terreurverdachten te vinden op basis van gezichtsherkenning. Ruim de helft van gevonden huisdieren met een chip... kan niet teruggebracht worden naar de eigenaar, zegt het dierenopvangcentrum in Enschede. Komt doordat de informatie op de chip van het dier vaak niet meer klopt. Als een dier een nieuwe eigenaar krijgt, wordt vaak vergeten... om die informatie door te geven bij de databank waar de chipgegevens zijn opgeslagen. Het chippen van huisdieren is sinds vorig jaar april verplicht. Het Erasmus MC in Rotterdam weigert zijn sterftecijfers openbaar te maken. Vanaf zaterdag zijn ziekenhuizen verplicht om de cijfers op de eigen website te publiceren. Dat moet patiënten helpen bij het kiezen van een ziekenhuis. Maar het Erasmus MC vindt dat de cijfers een vertekend beeld geven... omdat academische ziekenhuizen vaker dan gewone ziekenhuizen patiënten binnenkrijgen... die er erg slecht aan toe zijn. En dat zijn hoofdpunten. Peter Kuipers-Munica, blijft het nog lang regenen? Nou, de regen die trekt vanavond wel naar het oosten weg. Maar op dit moment zijn er inderdaad nog wat buien. Vooral in het noorden en het westen van het land. Ook in Brabant overigens een paar buien. Maar goed, die gaan vannacht, vanavond verdwijnen. En dan vannacht zijn er op veel plaatsen opklaringen. En bij die opklaringen kan ook gemakkelijk wat mist of nevel ontstaan. En de temperatuur gaat ook wat onderuit. Naar zo'n 1 tot 3 graden. Dus het is niet uitgesloten dat er hier en daar een klein beetje vorst aan de grond is. Morgen dan wordt het een dag met vrij veel bewolkings. Morgens uh, is hier en daar kans op nog een beetje zon. Maar de bewolking die krijgt wel snel de overhand. In het noorden dan begint de dag mogelijk met een bui. In het zuiden dan gaat het juist helemaal aan het eind van de dag wat regenen. Er staat overigens niet al te veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Ja En dan het weekeinde, Dan is de zon ook maar weinig te zien. Overdag wordt het 7 à 8 graden. Ook elke dag weer kans op een beetje regen. Hmm. Snachts gaat het op sommige plaatsen ook licht vriezen. Hmm. De files van de avondspits die nemen nu vrij snel af. Maar vooral rond Rotterdam en Utrecht staan er nog volop files. Een paar files springen eruit. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Eembrugge 9 kilometer. De andere kant op was een aanrijding. Tussen Hoevelaken en Amersfoort-Noord staat 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verder valt nog op de file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Voorknopend Amstel 4 kilometer door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Julia Sermiagina doet regelmatig zaken in Oekraïne en ontvluchtte nog maar kort geleden haar kantoor aan het Maidenplein in Kiev. Hoe beoordeelt zij de interimregering van de kerstverse premier Yatsenyuk? Bosnisch van de Hemel vinden het een wonderlijke beslissing van de Wageningen Universiteit een dankwoord in een proefschrift te verbieden dat naar God verwijst. Uw reacties zijn welkom. Stuur dan een Twitterbericht met de hashtag DIDD. Julia Sermyagina is de dochter van een Oekraïense moeder en een Russische vader. En zij werkt als zakenvrouw in Oekraïne. En ze is vanavond bij ons te gast. Opnieuw goedenavond. Ja, goedenavond. U doet regelmatig zaken in Kiev. U was ook in de hoofdstad daar tijdens de reddel op het onafhankelijkheidsplein. Uiteindelijk moest u uw kantoor ontvluchten. Um, Oekraïne wil graag bij Europa horen. Althans daar was het de revolutionaire op het on onafhankelijkheidsplein om te doen. Laat even luisteren. Hun eis, vertrek van president Janukovic en toenadering tot Europa, staat recht overeind. Ja, Europa is dus wel bereid om mee te betalen, maar ze geven dat geld natuurlijk niet zomaar weg. Nee hoor, zeker niet. Europa is op dit moment in uh, Kiev om daarover te spreken. Maar Oekraïne kan ook niet zonder Rusland, toch? Uh, Oekraïne is nog helemaal niet toe aan lidmaatschap, dus als je nu die worst voorhoudt, ben je niet oprecht bezig. Nou, Die laatste was uh, Hans van Balen. die zegt... die worst moet je niet voorhouden. Uh, mevrouw Sermiagina, hoe kijkt u daarna? Moet Oekraïne veel Europeeser worden? En zijn ze daar klaar voor? Ja, kijk, je moet het zo bekijken. Momenteel um, is het een geopolitieke conflict... tussen het Westen en het Oosten. En met Oosten bedoel ik Rusland. En het Westen, ja, dat zijn wij hier in Europa. Um, en Rusland rekenen daar ook nog eens Amerika bij... Um, uiteraard is Oekraïne momenteel niet klaar voor Europa. En voor zover dat ik het weet, ging het nooit over vereniging van Oekraïne bij Europa. Het ging over een handelsakkoord november vorig jaar. Daar begon het allemaal, hè? Daar begon het allemaal. En um, daar ging Janukovic niet mee akkoord. De voorwaarden waren voor hem niet interessant genoeg. Of dat correct is of niet, um, dat maakt op zich niet veel uit. Voor Oekraïnse volk was dat wel een kans om op straat te gaan... En te eisen dat er nou ook naar hen geluisterd zou worden. Ja. Maar dan heb je aan de andere kant Rusland. Rusland die toch eh, jarenlang met Oekraïne verbonden is. En Rusland beschouwt Oekraïne als, als haar deel. Dus dat is onmogelijk ook voor hen, eh, geopolitiek gezien, om Oekraïne te verliezen. En dat merken we nu met de conflict dat we hebben in Krim. Dus op zich... Uh, dat is het schiereiland. Uh, het schiereiland, ja. ja. Want Rusland zegt, kijk, dat draait of keert... we gaan onze grenzen beschermen. Oekraïne is altijd zo over beschermend geweest... over um, hun federatie. En eigenlijk, Oekraïne ligt er juist tussenin... en is dat ideale weg uh, voor het westen naar het oosten. Ja. Laten we even bij die nieuwe regering beginnen. Zit ja. Er zit sinds vandaag een nieuwe tijdelijke regering. Heeft u al zicht op welke koers zij gaan varen? Ja, ze zijn uiteraard uh, pro-Oekraïens. Um, ze hebben gevraagd uh, voor, voor financiële steun. Ik ben wel blij dat IMF ingeschakeld ja, werd. Uh, excuse, excuseer, ja, u zegt pro-Oekraïens of pro-Europees? Excuseer, pro-Europees. Ja, ja pro-Europees. Um, dus die zeggen: van kijk, um, het land was jarenlang, zijn 23 jaar onafhankelijk. Maar daar zijn niet veel van gekomen. Een land zoals Oekraïne, rijk aan grondstoffen: uh, we hebben ijzer, gas, steenkool, landbouwgrond die zeer vruchtbaar is. Um, nog steeds is het niet gelukt aan Oekraïne om onafhankelijk uh, te zijn van beide partijen. Hoe Westen kom, hoe, en het Oosten. Hoe, hoe komt dat? Waarom zijn ze daar niet? Of waarom bent u? Ik weet niet wat ik moet zeggen tegen. U, u, u of, waarom, of jullie, of waarom is Oekraïne daar niet in geslaagd? Ja, kijk, we hebben een beetje een probleem, probleem. Corrupt, een corruptieprobleem. En dat, um, dat is waar nu Yanukovych van beschuldigd wordt. Um, er wordt veel aan steenkool verkocht. Er wordt veel aan gas en ijzer verkocht naar Europa. Maar het geld belandt nooit in de staatskas. En ik denk dat wij daarvoor ook vooral Europa nodig hebben... om een um, oog in het zeil te houden waar het geld naartoe gaat. Ja, Frank Bosman wil graag vragen? vragen. Nou, ik hoorde dat, u, uh, dat uh, Oekraïne heel veel gasvoorraden heeft. Maar ik heb juist begrepen dat een van de drukmiddelen van Rusland was op Oekraïne... Mm -hmm. het verlagen van de gasprijs van Russisch gas. Dus Oekraïne... hoe kan dat? Ja, Oekraïne heeft niet veel gas voorraden. Het is voornamelijk uh, Rusland die gas aanlevert aan uh, Oekraïne en aan uh, Europa. En daar um, ja, maakt ja, Rusland nu gebruik van de meeste leidingen lopen via Oekraïne. Dat zou een beetje, het zou eigenlijk een drukpunt moeten zijn voor Oekraïne op ja. Rusland. Um, en uh, dat is nu wat we nu merken... Europa heeft aan de ene kant een beetje schrik om in conflict te gaan met Poetin. Want we hebben al eens waarbij gemaakt waarbij dat de, de leidingen ja, toegedraaid werden. Daar zijn we en, niet blij mee. Nee, en nee, dat willen we zeker niet nog eens meemaken. Dus nu gaan we proberen op een zeer diplomatieke manier met uh, president Poetin of Medvedev aan tafel gaan zitten en deze conflict oplossen. Ja. De nieuwe premier is Yatsenyuk. Ja, dat klopt. Wat is het voor man? Ja, het is op zich um, een man die lang gekend is in Oekraïne. Um, hij is uh, jurist van, van, van, uh, van, van beroep. Hij zit sinds 2001 um, in, de, in de politiek. Hij um, is toch wel een mooie carrière achter de rug. En um, hij, is, ja, hij is, en nog hij was, een leider van Batkivchina. Batkifchina uh, Bat is een partij van Julia Tymoshenko. Timoshenko, Timoshenko ah. die in de gevangenis zat. Dus hij was eigenlijk met haar um, een team die tegen de huidige president gevochten heeft met de vorige Oranje Revolutie. Oké. Okay. Uh, nou, een jurist is op zich mooi in een corrupt land. <laughs> ja, inderdaad. Dus ik hoop dat hij daar wel een verandering in zal maken. Oh ja. uh, vanmorgen... want, want is hij corrupt? Weten we dat? Och ja, dat is een beetje moeilijk. Ik moet voorzichtig zijn wat ik allemaal zeg. Uh, ik weet één ding. Het volk is er niet zo blij mee. Allee, als je naar Maidan luistert, naar de mensen op straat... Um, zij kennen hem niet zozeer als een zeer uh, correcte en uh, transparante man. Hij heeft toch wel samen met uh, Julia Timoshenko gewerkt en dat zegt veel. Ja. Tegen de BBC zei hij, dit is een regering van zelfmoordenaars. Welkom in de hel. <laughs> Wat bedoelt hij daar precies mee? Och, ja, geen idee. Ik weet niet ik denk dat Oekraïne zal het nu zeer moeilijk zal hebben. En Oekraïne, zij, hij is nu zo'n beetje de man die uh, zware beslissingen zal moeten nemen. Uh, misschien beslissingen die hem nog minder geliefd gaan maken bij het volk. Mm, uh, want hij moet de economie op gang zien te krijgen? Voilà, ja, hij moet kijken. Eerst en vooral hopen wij dat de IMF uh, een gunstige... Um, ja, antwoord gaat geven aan Oekraïne en financiële steun zal bieden om al die hervormingen te doen dat hij van plan is. Um, maar eerst en vooral, ik denk dat wij moeten beginnen met uh, de kracht van Oekraïne te gebruiken, zoals ik zei, de grondstoffen. Het volk op zich is ook uh, zeer... Uh, ja, het zijn hardwerkende mensen ja. die, uh, als je naar de geschiedenis kijkt, uh, dat zijn echt wel geen mensen... Uh, die, die, die, die er niet voor gaan vechten. Nu hebben we ook gezien, in de revolutie, uh, ze, het is zo'n beetje zelfopoffering uh, mentaliteit. Dus ja. de mensen die, die gaan gewoon tegen de gewapende uh, politiemannen, uh, ja, en ze vechten voor hun ja, verhouding. U zegt potentie genoeg, de mensen willen graag werken, en het land heeft genoeg grondstoffen. Dat is dus ja. het zou goed moeten komen. Ze hebben alleen een tijdje hulp nodig van het IMF dan. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, en als dat helemaal komt, dan kunt u op den duur zichzelf bedruipen? Dat is zeker de bedoeling, want Oekraïne, zoals ik zei, geografisch gezien, ligt ze ideaal. Het probleem is nu natuurlijk, ja, daar moet een communicatie zijn met Poetin we mogen hem ook niet kwaad maken. Uh, en dan hebben we Europa. Dus eigenlijk beide partijen moeten eraan winnen. En dat is, uh, dat is de moeilijkere denk ik, situatie. Ja, Frank Bosman? Ja, de vraag over, gaat over Timoshenko. Die nou uh, weer presidentskandidaat lijkt te zijn. En wij uh, horen hier in Nederland dat ze beschuldigd is geweest van corruptie. In de gevangenis gezeten heeft. In hoeverre is, dat, is, is zij echt corrupt geweest? Of is het een, een propaganda van de nu inmiddels vorige regering geweest? Kijk, we weten nu wel, um, dus toen dat zij de eerste premier was, um, heeft Oekraïne zeer hoge prijzen. Nog steeds betaalt Oekraïne zeer hoge prijs um, voor de gas. En dat is eigenlijk aan, aan, door aanleiding van uh, Julia Timoshenko. Dus het volk is er helemaal mee akkoord dat zij fouten begaan heeft. Is dat bewust? Is dat onbewust? Was dat corruptie of was dat gewoon een stommiteit? Um, het volk is bereid om haar te vergeven... Maar ze zijn niet bereid haar om als presidentskandidaat uh, te beschouwen. Okay. Nog een, een laatste vraag over de Krim. Ja. Hoe zou het daar verder moeten gaan, wat u betreft? Wat zou uw oplossing zijn? Kijk, Krim is uh, zeer, va um, zeer lang onafhankelijk geweest. Uh, en pas in uh, 1954 is door Khrushchev is dat overgedragen geweest aan Oekraïne. Gewoon omdat Khrushchev ook Oekraïnse roots gaat. Um, Krims, dat zijn Tataren, zijn, zeer, zijn trotse, trotse volk. Um, er zijn ook heel veel Russisch sprekende, heel veel Russen die daar wonen op zich, eh, zoals ik zei... het is een geopolitieke conflict. En ik denk, als wij nu aan Poetin eh, Krim overlaten... of alleszins Krim onafhankelijk laten worden... en Krim zelf laten beslissen eh, hoe het verder met hen moet... Eh, dat het heel veel zal eh, ja, kalmeren, heel veel problemen. Oké, okay. Geeft ook een, een zekere mate van vrijheid, zegt u. Jazeker, ja. want het is eigenlijk een deur naar, naar, naar Rusland toe. En dat is wat Um, Poetin wil zeker ja, beschermen... Hij wil zijn grenzen uh, afschermen... Van, ...van de Amerikanen. Julia Sermiagina, zakenvrouw, hartelijk dank. Graag gedaan hoor. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Today was the day... ...that I put everything in perspective. I fell asleep when I woke up. Everything changed and the skies turned off. That was before... That was before You came along and you turned me on With a little bit of love and a little bit of yeah, yeah Today is the day That I threw out everything that I wanted I was scared, but that's alright Who needs a ride? That's taking too long That was before I'd be fun Came along and he played me a song With a little bit of love And a little bit of yeah, yeah Frank Linde is hoogleraar deeltjesfysica en Christen. Voor hem zijn wetenschap en religie twee gescheiden werelden. Nou, dus religie en wetenschap voor mij is echt een tweedeling. Wetenschap voor mij is meten is weten. Het is een interactie tussen theorie enerzijds, experiment. En samen wordt het dan steeds beter. Religie is heel anders, dat kan je niet bewijzen. Dat is voor mij geloven en dat doe ik ook. En die twee staan bij mij niet diametraal tegenover elkaar, bij mij leven die allebei. Dat is een andere wereld, er is geen strijd tussen en aan beide put ik mijn uh, kracht. Een computer biedt samen met de halleluja van Hendel, dat gaat prima samen, zegt deze meneer. Maar een promovendus van de Wageningen University is het verboden om in zijn proefschrift in een dankwoord naar God te verwijzen. De universiteit heeft bepaald dat er geen uitingen van politieke of religieuze aard in het dankwoord opgenomen mogen worden. We gaan erover praten met godsdienstwetenschapper Ernst van de Hemel van de Universiteit van Utrecht. Ja, waar gaat het precies om deze kwestie? Welke passages gaat het om? Nou, het, het is een beetje een, een, een dubbel bericht. Het gaat om twee dingen. Het gaat om een, om een citaat van, van Augustinus wat voorin in een schutblad geplaatst is. En achterin een boekwerk wordt er een paar regels uh, aan God gewijd... waarin God expliciet uh, gedankt wordt. En uh, de Universiteit van, uh, van Wageningen die heeft nu gezegd... dat eigenlijk het gehele proefschrift... Valt onder de vlag van de Wageningen Universiteit. en dat daarom. politiek of religieuze uitingen. Ja, niet toegestaan zijn. binnen de pagina's van het. van het boekwerk. Nee. U bent godsdienstwetenschapper. zelf niet gelovig. hoe beoordeelt u deze kwestie? Nou, ik vind het wel. ik vind het wel. een, een, een opvallende. Um, keuze. Het dankwoord. in een. in een proefschrift. Is het meest persoonlijke en ook vaak het meest belachelijke wat je met wat je het hele werk kan vinden. Dus ik heb er nog even in mijn boekenkast gekeken en ik heb een soort van best of belachelijke, belachelijke dankwoord. Heel van. graag. Ja. Nou, mensen danken hun huisdieren, mensen danken hun middelbare schoolvrienden, mensen danken hun. en, en, ja, en eigenlijk zo'n beetje alles wat er maar bijgesleept kan worden. Zeg gewoon de leukste stukjes eigenlijk van zo'n proefschrift. Nou ja, het, bijvoorbeeld hier een voorbeeld van. Nou, veel dank voor de mooie avonden en nachten in Zwolle, Groningen en Utrecht die een uitstekende uitlaatklep waren... voor de frustraties tijdens dit promotietreep. <lacht> dus deze... is het... ook nog gelieerd aan het proefschrift. Precies, ja. exact. Deze man heeft gewoon heeft lopen zuipen in Zwolle, Groningen en Utrecht. <lacht> en die zegt, nou, dat heeft mij dusdanig ontspannen... dat het een werking heeft gehad op mijn proefschrift. Dus kortom, uh, uh, uh, ja, wat er verbonden is aan het wetenschappelijke werk... en wat niet, dat is een beetje onduidelijk. Nou, in zo'n dankwoord... daar is dus een soort van informele traditie ontstaan... dat mensen daar hele persoonlijke dingen zeggen. Het wordt wat anders op het moment dat je dat buiten het dankwoord gaat plaatsen. Dus op... ja, dus eigenlijk, eigenlijk zeg je dat ze dat dankwoord in Wageningen... dat ze daar moeilijk over doen, dat snap ik niet zo goed. Dat schutblad, dat snap je weer wel? Ja, nou ja, een, een, een vriendin van mij die is, die is, uh, had alles klaar met haar proefschrift... en die heeft toen op het, uh, het blad waar de leden van de commissie vermeld staan... heeft ze niet de voorletters gebruikt, maar de hele voornamen geschreven. Van die leden van de, van de leden van de commissie, dat mag absoluut niet. Oh, dus dat moest afgeplakt worden, dat moest, uh, en, en op het laatste moment was dat, was dat een heel groot probleem. Er bestaan hele strikte regels over hoe een proefschrift vormgegeven moet worden. Ja. We gaan naar uh, Simon Vink, hij is woordvoerder van de raad van bestuur van de Wageningen University. Uh, goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom moest de promovendus in dit geval de religieuze passages verwijderen van u? Nou, hij had uh, er uh, van begin af aan al niet uh, in uh, moeten zetten. Want dat wist hij, dat wij als richtlijn hebben dat er geen enkele religieuze of uh, politieke uh, uitspraken of verwijzingen in het integrale proefschrift thuishoren. We hebben, het in over het het we hebben het over het dankwoord, hè? Dat is een integraal onderdeel van het proefschrift. Het proefschrift is één geheel en valt in zijn geheel onder de, onder de verantwoordelijkheid, onder de vlag van uh, Wageningen University. Je mag wel een dankwoord schrijven, maar dat mag, daar mogen dit soort dingen niet in staan. Precies. Geen verwijzingen naar politieke en religieuze uh, uitingen en dan ook helemaal niet. Kijk, anders krijg je dus een soort glijdende schaal... dat je voortdurend in een soort discussie terechtkomt van... is dit nu echt wel acceptabel of niet acceptabel? Ja. Nee, gewoon niet. Dan nee. is het helder. De vraag is, waarom niet? Omdat het roefschrift een wetenschappelijke weergave is in zijn geheel, inclusief het dankwoord. Dankwoord moet je eigenlijk zien als acknowledgement. En ik ben het met de vorige spreker ook wel eens dat daar misschien ook een wildgroei is ontstaan. Dus dat je allerlei rare figuren krijgt in het bedanken van omstandigheden en mensen. Dat, dat, dat mag wel bij u. Je mag wel, ik heb lekker gezopen in Zwolle zeggen. Dat, dat zou in principe in kunnen, want dat is een feitelijke... Uh, uh, <lacht> Gebeurtenis. <lacht> ja. Dus daar heeft ja, u ik, geen moeite mee. En als iemand zegt, ik bedank God, dan zegt u van ja, dan ga je echt te ver. Nou, of ik er moeite mee heb, is wel even een andere zaak. Ik, ik denk eigenlijk dat wat de TU Delft heeft staan... Hè, dat is de, de, de acknowledgements, de, de bedanking ja. uh, bij het roepje... zouden eigenlijk hetzelfde moeten zijn als in wetenschappelijke tijdschriften. Dus eigenlijk zeer feitelijk wat, wat echt heeft bijgedragen aan de totstandkoming van, van het werk. Uh, de, het proefschrift is natuurlijk het laatste, het hoogste... Uh, wetenschappelijke publicatie uh, of hoogste titel die je kunt krijgen... op eigen kracht, op eigen gezag, uh, door je eigen werk. Ja. De hoogleraar moet je benoemd worden, gevraagd worden. Het proefschrift doe je nog zelf. Dus dat daar wat milder in naar wordt gekeken is wel begrijpelijk. Maar eigenlijk zou je wat Delft uh, zegt in ieder geval. Okay. Hetzelfde als in een wetenschappelijk publicatie voor Nature. Daar bedank je ook niet uh, je opa of, of, of, uh, of, je, huisdier. of je vrienden. Nee, of je hier, huisdier. Hier, aan, hier aan tafel nee. zit Frank Bosman onlangs gepromoveerd. Frank, jij wilt ja. graag reageren? Nou, ik, misschien dat ik hier een klein beetje religiestress uh, moet noteren... bij de Universiteit van Wageningen. Wij zelf op de Universiteit van Tilburg beginnen... en eindigen elke academische lezing met gebed. Dus bij ons uh, is, dat, is dat geen probleem. En ik vraag me vooral af... Uh, als je het er gewoon in had laten staan... had er geen, geen haan aan gekruid. en nu zitten we met z'n allen te praten over... Uh, dat de Universiteit van Wageningen een beetje moeilijk doet. Is het niet gewoon, gewoon, gewoon slecht getimed en zo? Nou, wat ik daarop wil zeggen, kijk, natuurlijk, de Universiteit van Tilburg is een universiteit op een religieuze grondslag. Net als de Vrije Universiteit. Dus elke en de Wageningen University is alleen op algemene, uh, van algemene aard, hoe moet je dat uh, precies zeggen? Ja. Dus daar zit, een, daar zit een belangrijk verschil. En, en luister, laten we wel wezen, ik, wij, wij onder... Ik ken hem wel degelijk dat dat voor mensen, uh, voor individuele wetenschappers ook de religieuze inspiratie uh, van belang kan zijn. Daar gaat het hier niet om. Alleen je mag gaat niet ontstaan. Maar als je dan een filosoof uh, aanhaalt en je zegt: Ik heb veel aan Plato gehad, dan mag het wel. Maar als je zegt: Ik heb veel aan Augustine zijn, geen godsbeeld gehad, mag het niet. Ik weet niet of je veel aan Plato gehad kunt hebben. Je kunt wel veel aan een bepaalde uitspraak van Plato. Ja, Frank, Frank heeft daar veel aan gehad, zegt hij. Ah. Nee, maar wat is het verschil tussen, tussen je kan, als je een filosoof of theoloog... die kan je ook bedanken, want daar kan je veel aan gehad hebben. Wij, wij willen gewoon geen religieuze uitingen, meer. Dat laten heel simpel, zijn, en dat is een afspraak, dat wist deze promovendus ook. Maar als u je, zegt, hebt ook voor, je hebt ook vooraf gevraagd of het nog, toen is gezegd nee, dat mag niet. Ja. Nee, precies, maar je u zegt waarom het niet mag, dat is, dat is omdat het dan niet feitelijk is. Maar als het nou voor mij, en ik schrijf zo'n proefschrift... een feit is dat God mij daarbij geholpen heeft, dan is dat voor mij een feit... dan moet ik dat toch kunnen opschrijven, dat is een feitelijk iets... Nee, de universiteit en het proefschrift valt om de Vlaagse Universiteit... onderhoudt zich van elke stellingname over politieke en religie. En, st en van, is een van de stellingname, Leemel? Ja, precies. Ja. Dus dat lijkt mij wat, er, wat erachter zit. Dat is ook mijn ervaring. Dat de universiteiten dus... En dat heeft ook een mogelijk bevrijdende werking. Hè. Dus doordat universiteiten zich niet willen associëren... met een religieuze of politieke boodschap... idealiter kunnen dan een heleboel mensen... van een heleboel verschillende achtergronden wetenschap bedrijven. En ik neem aan eigenlijk dat, dat de angst is... dat dus die religieuze of politieke stellingname... eigenlijk geassocieerd wordt met de universiteit... En dat er, een nou, soort, dat er een soort van problematische verhouding komt. Is dat, is dat, is dat een beetje wat erachter steekt? Ik denk, denk dat dat, dat meespeelt. En, en wat net ook gezegd is, uh, religie, uh, uh, helemaal in het begin. Uh, uh, religie en wetenschap zitten, tergip, bevinden zich in twee verschillende domeinen. Dat is één. Twee, inderdaad. Waar, waar begint en waar eindigt de, de tolerantie ten opzichte van bepaalde uitspraken? Uh, wij zijn een universiteit met, uh, met honderd verschillende nationaliteiten. Dus met, uh, met tal van verschillende religies, die heel vreedzaam en heel tolerant naast elkaar uh, bestaan. En dat is goed, dat is mooi. Daar vind ik okay. ook heel veel dialoog Ik plaats. wil nog één keer één storen. Ja, want, want een van de dingen die, die, daar, die daarachter spreken is toch een beeld wat volgens mij niet heel erg aansluit bij hoe de meeste mensen religie beleven. Dus het, het lijkt een beetje alsof religie en dan wetenschap elkaar uitsluiten. Dus dat je bijvoorbeeld, euh, als je een, een religieus bent... dat je dan niet een objectieve wetenschapper zou kunnen zijn. Terwijl, en, en daarom haalde ik ook het voorbeeld van mijn, uh, van mijn relatie aan. He, dus mensen die uh, geloof zien bijvoorbeeld als een, als een verhouding van liefde tot God. Wat eigenlijk weinig te maken heeft met wetenschappelijke reden of iets dergelijks die vallen volgens mij niet zo helder binnen dit, binnen dit kader. Dus ik snap dat u nu dat heel... Ik heb namelijk ook een voorbeeld meegenomen van een moleculair bioloog uit Yale. En die, die schrijft van nou, weet je, eigenlijk mijn hele bewijs... mijn hele studie naar de moleculaire structuur van, van, de, van de biologie... is een bewijs van de glorie van God. Dus dat staat in zijn dankwoord. bij dat soort dingen snap ik wel dat er eigenlijk... het hele wetenschappelijke werk geclaimd wordt. Maar voor mensen die een, een opvatting van geloof hebben... of een opvatting van liefde ja, hebben... Zou die ruimte er moeten zijn, zeg jij? Nou ja, ik vraag me af of die, of die hier dan niet de dupe van zijn. Heel, heel, heel kort tot slot, Simon Vink. Uh, nou, kijk, het, het beste is gewoon dat, dat je er heel helder in bent. Ik weet niet of mensen er de dupe van worden. Ze kunnen, als ze het proefschrift rondsturen, er een brief bij doen... Ze kunnen, ze kunnen als, ze, als ze erover praten, zeggen van nou, het komt dankzij mijn inspiratie die ik heb gekregen okay. van wie dan ook. Geen probleem. U Alleen blijft... niet in het de tekst. U blijft bij uw standpunt. Hartelijk U dank uh, Simon standpunt. Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur van de Wageningen University. Ja, dank wel. Over krap een uur. Om half acht begint in Leiden de raadsvergadering over de rel die ontstond rond Benno L. NEC Handelsblad onthulde dat L in de sleutelstad woont. Dat zorgde voor onrust in de wijk. NOS-verslaggever Rink Kamer is in Leiden en volgt de vergadering Rink Goedenavond. Waar draait het precies om in het debat? Het draait straks, denk ik, om twee begrippen. Dat is de veiligheid. Is de veiligheid van de buurt, van de buurbewoners, in gevaar geweest? En natuurlijk ook die informatievoorziening. Waarom heeft de burgemeester van Leiden niet zelf naar buiten gebracht dat Benno L in die flat in Leiden nu woont? Maar dat dat moest gebeuren door een krant. Dat zijn de twee onderwerpen, denk ik, die bovenaan de agenda staan hier vanavond ja. in de raadzaal. De burgemeester moet dus de tekst aan uitleg geven. Zijn positie op het spel, eigenlijk? Is dat het gevoelen? Ja. Nou, dat, dat, ik denk het uiteindelijk niet. Maar het hangt, je weet hoe het gaat bij, uh, bij politieke debatten. Het zal ook erg afhangen van uh, hoe hij uh, gaat antwoorden op al die vragen. We hebben natuurlijk van tevoren even uh, rondgebeld uh, langs uh, de fracties. En het uh, lijkt erop uh, dat de. Fracties er nu op dit moment in ieder geval niet van uitgaan dat de burgemeester zou moeten opstappen. Hij gaat dat zelf ook niet doen. Er is één fractie hebben wij begrepen die een motie van wantrouwen tegen de burgemeester zou willen indienen. Maar die wordt door de andere partijen niet gesteund. Dus ik denk dat als er geen gekke dingen gebeuren hier vanavond dat de burgemeester er gewoon er heel huids doorheen komt. En weet je welke fractie dat is? Uh, dat is de fractie uh, van Leefbaar Leiden. Kijk, Leefbaar Leiden. En die heeft één zetel inderdaad van de, van de 39. Dus, ja. uh, en andere partijen die, uh, die zien er niet zitten. Dus uh, uiteindelijk zal het wel meevallen waarschijnlijk. Maar jij weet ook dat uh, een politiek debat soms kan omslaan door een aantal dingen waarvan je van tevoren nog geen rekening mee ja. houdt. Dus kunnen we concluderen het, is, het blijft dat, wel spannend. Ja, kunnen we concluderen dat de onrust in Leiden dan min of meer verdwenen is? Of gaat dat ook weer te ver? Dat gaat ook weer te ver. Ik kwam hier een kwartiertje, 20 minuten geleden de stad binnenrijden. Het eerste wat ik zag was in, in de binnenstad een, een ME-busje. Hier op het plein voor het stadhuis staan zo'n acht politiemensen. Twee politie te paard. Kortom, want er is straks een demonstratie om half acht aangekondigd. Okay. We weten niet hoeveel mensen er komen. Maar de spanning is nog niet weg. Ringkamer, dankjewel. We zeggen ook hartelijk dank tegen al onze gasten. Er is straks geen kunststof, maar voetbal in de Europa League. Salzburg tegen Ajax. Wij zijn er morgen weer. Dit is 26 februari 2014, dit is de dag van Diederik. De FBI heeft in de jaren 90 een mol gehad bij al Qaeda. De Amerikaanse spion zou jokers en vrijstellingen hebben gestolen van Osama Bin Laden. Schaatser Koen Verwij gaat meedoen aan het SBS-programma Sterren springen on Ice, waarbij bekende Nederlanders zich van een duikplank storten. Dat het water in het zwembad bevroren is, zal later bekend worden gemaakt. De NASA heeft vanochtend 715 nieuwe planeten ontdekt. Een uur later werd bekend dat Noord-Korea vier lange afstandsraketten gelanceerd heeft. De raketten zouden bedoeld zijn om de nieuwe planeten te intimideren. Dit was de donderdag van Diederik, Een goede Goedenavond. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij. Hoor. Wat is er mis met onze taal? De klank, hè, die misschien vaak iets harder klinkt. Radio 1 heeft een taalprogramma. Nou ja! Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Je wilt de wolken niet begrijpen, je wilt de zee niet begrijpen. Je bent alleen maar blij dat ze er zijn. Iedere zaterdagochtend tussen 11 en 1. Met Frits Pits. Zo is het ook in de liefde. Er valt niets te begrijpen. Taalstaan op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij blijven, Taalstaan.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 zoekt lieve huismus die op zoek is naar een rusteloze gelopen trotte. e-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durft u het ook aan? Wilt u ook graag nieuwe klanten bereiken? DTG maakt websites voor ondernemers en zorgt dat u online vindbaar bent. Kijk op dtg.nl. DTG. Goed gevonden. Hallo, wij zijn Eelco en Simone.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 er is er eentje geopend, hallo, hallo. Dat kun je wel zien, dat is een Jumbo. Ja, deze week hebben we alweer onze 400ste supermarkt geopend. En daarom trakteert Jumbo heel Nederland. Want deze week krijgt elke 400ste klant bij Jumbo zijn boodschappen gratis. Hoe vol de kar ook is, kijk, daar zeg ik hallo tegen. Hallo, hallo. Dit is Radio 1.